In het zuiden van Afrika zijn besmettingen geconstateerd met een nieuwe coronavariant, de Omikron-variant. 600 passagiers van twee KLM-vliegtuigen, die gisteren vanuit Zuid-Afrika landen op Schiphol, zijn getest. 61 van hen zijn besmet. Met welke variant is nog niet bekend. De besmette passagiers zijn ondergebracht in een bewaakt isolatiehotel in de buurt van Schiphol en moeten daar minstens vijf dagen blijven.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 In Enschede heeft de politie gisteravond enige tijd de stroom van 60 woningen laten afsluiten vanwege de vondst van een hennepkwekerij. Volgens de politie kan het oprollen van een hennepkwekerij een gevaarlijke klus zijn, zeker als er illegaal stroom wordt afgetapt. De Amerikaanse componist Stephen Sondheim is overleden, melden Amerikaanse media. Sondheim schreef tekst en muziek voor musicals en was vooral bekend van West Side Story en Sweeney Todd. Hij won in totaal zeven Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen. En hij won een Oscar voor muziek uit de film Dick Tracy. Stephen Sondheim was 91 jaar.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, Toebak leeft. Yes. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort. Yes. Precies. Uh, ja. Nou, die doet het allemaal niet. in deze? Adem diep in. Ja. Span alle spieren. Maak je ja. vuist. Nou. Alvast. Klopt. Okay. En nu langzaam uitademen. Ja. En los. Zeker, tweede gedeelte in het radioprogramma straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? En kijk ook naar de verjaardag natuurlijk. Ja, precies langs zullen we leven. Maar eerst even de Nederlander Stefan Morrison. Heeft hij nog niet meegenomen naar een of andere... De Voice of joy Van alles kunnen eigenlijk. Soul Revelation. Uh, ja, is dat nou narcistisch of niet? Of gewoon een beetje zelfovertuiging. Dat Weet je, ik ben gewoon een soul revolution. Jezus man. Echt, nou, je moet het ook een beetje zien natuurlijk. Stephen Morrison, geboren in Suriname. Hij heeft alle invloeden onder zich. James Brown natuurlijk, Otis Redding, Marvin Gaye. Ah, jezus. Rolling Stones dat is er ook nog een beetje in. Lou Reed, nou dat hoor ik allemaal niet, maar goed. Hij, zijn, uh, hij zou optreden natuurlijk. Ja, hij zou optreden, dat weet ik nog wel. In de Jupiterhal. Uh, waar was dat... Ik zie het zo gauw niet waar het was. Maar goed, ja, maar dat is niet doorgegaan natuurlijk uiteindelijk... vanwege de corona allemaal. En uh, daar, goed, hij gaat binnenkort vast wel weer optreden. Hij is onder andere geproduceerd door Cheert Oosterhuis. Niet Oosterhuis, dat is die andere man. Die doet niks nee. met muziek. Echt helemaal niet... Nee, die doet alleen maar uh, uh, voor onrust stoken. Nou, dat moet ik ook weer niet zeggen. Dat is niet helemaal waar. Goed, tweede geweldcentralesprogramma. Waar zijn we aanbeland? Wat? wat gebeurde er door de jaren ik heen? Ik kijk even wat gebeurde en een van die dingen die, mij, uh, die me opviel: op 27 november 1773, het VOC-schip De vrouw Elisabeth Doratea vergaat nabij Kanzoog. Uh, ik heb er even in zitten je natuurlijk. Ik denk, leuk, dat dus is mij in de buurt. En dan kom ik erachter dat eigenlijk... Ik woon zelf, woonde zelf in Sint-Maartensbrug. En in Sint-Maartenszee... Dat is helemaal niet de buurt van Kallenzoog. Is dit Elisabeth Dorothea vergaan. En slechts zes van de 145 man aan boord overleefden het. En Sint-Maartenszee uh, heette het toen Boerenslag. Want het grappige is, wij hadden een tennisvereniging op het dorp. Die heette Boerenslag. Dus het is vernoemd naar een, het, het oudere plaatsje wat daar vroeger was natuurlijk. Oh. Het MAF is wel... Door deze uh, stranding van het schip... en ook die, al die mensen die er bij het omleven kwamen... Uh, werden alle dingen een beetje in perken ge gesteld. Want heel veel mensen die aan de kust woonden... die gingen al die spullen in huis slepen. Hè? Want als zo'n zo schip verging... daar zaten allerlei kostbaarheden uh, aan boord. Jutters, jutters. Je? Ja. En die werden aan bannen, ge uh, bannen ge gelegd. Want het werd te gek gewoon. Mensen aan de kust hadden al niet zoveel spullen. Ze, hier hebben we gewoon recht op. Dit komt gewoon in ons voortuintje. Dat is God hebben. geregeld. Dus er werd uiteindelijk werd er kritisch op gekeken. Hé hey jongens, niet alles is voor jullie. Even wachten. Dus okay. dat was de verandering in 1773. Vertel. Ja, in 1095 paus Urbanus II roept tijdens de synode van Clermont... op tot een kruistocht. En dat was dan zo'n kruistocht. Het waren heilige oorlogen die een antwoord waren op de wil van God namens het christelijk geloof... ter verdediging van land, mensen of religie. Dus nou ja, er zijn natuurlijk enorm veel verhalen over geweest... van al die ja. ridders. En uh, zelfs ook uh, die ridder die altijd verdwenen is... King Arthur en zo, die gingen ja. ook met z'n allen. Ik ben en je blij... natuurlijk een prachtige boek... Kinderkruistocht. Ik kan iedereen aanbevelen om die voor ja, een kind aan te schaffen. Maar het, het maf is wel, ja... Blij dat ze toen nog geen... Uh, wat noem je dat geen mitrailleur hadden. Daar ben ik wel blij, mee. Ja. Oh mijn god. dat had echt heel anders uitgezien hebben dan, zeg maar. Zeker weten. Ja, goed. 2001... Uit beelden van de Hubble telescoop komen ze erachter dat uh, Osiris. Het is een planeet, water en zuurstof heeft. Nou, even een fragmentje ervan. Osiris is 4 ja, Het is een lezing opgenomen ergens in een grote zaal, denk ik. Osiris is dus heel groot. En heeft dus wel water. Vooral in zijn staat heeft hij water. En uh, hij is heel dicht bij de zon. En je denkt, water water en zuurstof. dat moet een mooie planeet zijn. Daar moeten we naartoe toe gaan. Nee, daar is het duizend graden. En daar kan je het niet uh, overleven. En ja, ze denken een stoombadje ook, kan je daar nemen. Ja, heel, ja, heel, ja heel, heel, proefen, heel kort. Heel kort, zeg maar. Ze denken ook dat deze, uiteindelijk de Osiris, gaat verdampen. In de, in de zon die zeg maar, daar hangt. En uiteindelijk is het een van de weinige planeten... buiten de, de, onze eigen zonnestelsel. Die hebben we onderzocht. En dat kunnen ze dus zeggen dat dat daar water en zuurstof is. Eén dag duurt daar één jaar. Kijk, wij gaan vroeg uit ons bed om nogal wat aan te hebben. Maar daar heb je echt wat aan je dag. Ja. Zeker. Lekker, een oh, hele dag lang. was het vandaag. Maai. En de, en de nacht doet dus ook een jaar. Ja. Denk ik dan. Nou, ja, of een hele dag 24 uur. Denk dus ik dan dat... is dat zo'n planeet hier waarvan de hele andere kant dan echt eh, steenkoud is. En de andere kant. Eh, heel ik denk in. niet dat daar iets van steenkoud voorkomt. Ik denk dat het is een één één massa gewoon. Oh, echt ja. één massa. Maar hoe dan water en zuurstof even goed kan, kan zijn, daar ja. snap ik niks van. Daar moet oh. Dan moet een leven in zijn. Dat ja. kan haast niet anders. Uh, er is, uh, in 1834 heeft Thomas <tus> Davenport de elektromotor uitgevonden. En die Davenport, het was eigenlijk een. Uh, een Amerikaanse smid. En hij had ook zelf patent aangevraagd in 1834... voor de improvement in propelling machinery... door magnetisme elektromagneten. En dat werd toen uh, geweigerd, maar hij heeft een nieuwe aanvraag gedaan... in samenwerking met uh, Benjamin Franklin. En dat was een van de founding vader, vaders van uh, de Verenigde Staten. En dus uh, het patent werd in 1837 werd het toegekend. En uh, hij bouwde dus met zijn ontwikkelde elektromotor... een model van een elektrisch aangedreven railvoertuig... Op een cirkelvormige railspoor. Dus hij is dus eigenlijk degene die begonnen is met het echte. met de trein en zo. Ja, eigenlijk ja, want hij ja, heeft een treintje gemaakt. Hij is er ja. niet echt rijk van geworden. Het, later is het wel weer goed opgepakt. In het begin kwam uh, de stoommachine en kwamen andere verbrandingsmotoren. kwamen er ook allemaal. Die waren veel interessanter, werkten veel sneller. En dit was gewoon best wel een gedoe. Het kwam uit het, het mijnencircuit, want daar waren ze met een soort magneten waren ze dus ijzer uit stenen vandaan aan het halen. En toen zag hij dat de beweging kwam. Hij denkt, hé, hey, er is beweging. Kan ik daar niet iets mee doen? Ja, ja, ja. door die beweging heeft hij dus een motor ontwikkeld... wat later ook flink gebruikt is. Maar goed, daar heeft hij zelf niet heel veel aan gehad. Maar goed, het was wel een van de heftige uitvinders. Ik een autodidact leuk ook, ook hè? zelf ja, alles aangeleerd. Ja, gewoon die nieuwsgierigheid. Dat heeft een mens zo ver gebracht. Ja. Maar wel ook het leuke dat die Benjamin Franklin... dat, dat hij uh, dat dan uh, een van de founding fathers was. En de tweede naam van mijn zoon is Franklin. Ach, nou, dat wist ik allemaal niet, maar... En is Echt? je ook een uitvinder geworden? Uh, nou, mijn verwachtingen zijn hoog gespannen. <laughs> kan nog altijd gebeuren. Je weet het niet. Dat is meestal op vrij jonge leeftijd begint dat, hoor. Het ja, is niet dat ze in één keer van... Oh, op een 55e We hebben nog iets uitgevonden. Ja. ja, dat daar iets hangt. Dat had ik ook al gezien. Goed. Het uh, 2012 over, stoffelijk overschot van uh, Palestijnse leider uh, Yasser Arafat. Wordt opnieuw opgegraven. Hij is overleden in, uh, in 2004 op 11 november. Toen waren er al wat verhalen van: is hij niet vergiftigd door polonium? Weet je wat? Er was iets gevonden op zijn kleding. Nou, toen hebben ze hem eigenlijk begraven. Toen hadden ze eerst een snelle onderzoek gedaan in 2004. Dat wees niet zoveel uit. En uiteindelijk in 2012 hebben ze verder onderzocht. Toen bleek dat er wel een hoge gehalte aan polonium in zijn, in zijn lichaam zat. En toen hebben ze uiteindelijk gezegd: van ja, hij is waarschijnlijk toch wel vergiftigd. Russen hebben toen er meteen weer een onderzoek overheen gedaan. Russen zijn zo vertrouw, vertrouwelijk. Die hebben gezegd, is niks van waar. Klopt helemaal niet. Dus uiteindelijk is, is het over een weer gegaan. Dat het eigenlijk, is hij nou wel vergiftig, niet vergiftig. En ze zeggen uiteindelijk, het is te lang geleden. Ze hebben natuurlijk uh, uiteindelijk twaalf jaar in de grond laten zitten. Kunnen ze niet ja. helemaal goed meten. Dus ze hebben dat losgelaten. En deze Yasser Arafat was natuurlijk vroeger echt een terroriste. Hè? Ja. Van, van uh, die, uh, hoe heet die? Uh, uh, uh, Palestijnse verzetschrijver. Je ja. hebt altijd zo'n... Keukendoek om zijn hoofd heen. Keukendoek. Doe jij de ja. afwas vandaag? Ja. Nou, weer. Ja, je, hebt je, ja, je. je hebt je doek al bij je. Ja, je je doek al bij Ja, goed. Hij was natuurlijk van. Of, hoe heet die maar, organisatie? Ja. Um, ah, wat je die nou? Ballet, uh, ja, hij was van de Palestijnen Palestijn, natuurlijk. Palestijnse bevrijdingsorganisatie. Ja. En van later. Ja, ja. Ja, ja, hij was uh, eerst een terrorist en later heeft hij natuurlijk uh, is hij gaan, gaan Maar hij heeft dus wel in 1994, was hij winnaar van de Nobelprijs voor de vrede. Klopt. Dus uh, ik, ik denk uh, Al-Fatah was, was zijn fractie. PLO was hij van. PLO, oké. Okay. Hij was van de PLO ja, ja, ja, ja. natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk heeft hij de hand geschud van meerdere leiders... en hebben ze, zijn ze tot eraan gekomen. En, nou goed, nu heb je weer allerlei afsplitsingen. Natuurlijk Hamas heb je en nou gaat het allemaal... Nou, u, al dus al is bijna niet meer te volgen sorry. goed in elkaar nee. Maar goed, dit ging over het feit de stoffelijk overschot... van Yasser Arfat werd opgegraven om te kijken of hij vergiftigd was. Ik goed. heb ook weer een leuk weetje, want ik vind het uh, onvoorstelbaar... Dat, dat ik dat gewoon dan niet... of nou ja, niemand, niemand wil ik niet zeggen... maar in 2017 had je Xander van Zijk. Dat is een Nederlandse bowler. En die is dus uh, in Las Vegas... wordt hij dus op uh, 27 november 2017, vier jaar geleden pas... wordt hij uh, wereldkampioen bowler in Las Vegas. Okay. De eerste Nederlander die individueel goud wint op een, op een WK met bowler. Ik vind het wel bijzonder. Oké. Okay. Hij is een Nederlandse bowler en hij is dus uh, van 1991. Hij, uh, is pas, hij wordt Volgende maand wordt hij 30. Ja. Yeah. Dus uh, nou, ik vind het wel bijzonder dan. Ja, ik, ja, ik heb wel eens zitten kijken naar die bolus. Het is eigenlijk heel saai hè. Want die bal ja. gaan bijna altijd hetzelfde. Ze, ze beginnen helemaal recht en dan draaien ze zo in het midden en ja. dan pakken ze alles. Of eigenlijk ja. net niet in het midden moeten ze terechtkomen. Maar dan ik vind wel van. Uh, ik bedoel, uh, andere sporten worden zo uitgemolken gedaan. En hier weten we niks van. van hier, hier, ik denk ik, niet bijna niemand die ik ken zal, zal zijn naam kennen. Nee. Weer het is in Las Vegas, dat dus is echt een groot uh, iets geweest. Dat is echt een groot. Ik, uh, ik voor mijn gevoel is het niet op het journaal geweest of zo. Nee, nee of, het, of je hebt even niet opgelet, dat zou ook nog kunnen drukken. Dus ja, op je telefoon. Of je zat op je telefoon, Dat zou ook nog kunnen drukken. Maar goed, straks even de verjaardag, wie de jarig zou zijn geweest, of nog steeds jarig is, eerst hier even Wet leg. Lekker op zondag plaatje. Wet Dream. on DVD. <laughs> En uh, ja, over een natte droom ging het. Wet lag heet het. I'm in your bed dream driving in your car. Nou, zeg ik net al, dan is het volgens mij geen natte droom. Als ik alleen maar in je auto rijd. Ja, het... Ik denk wel heel veel mannen krijgen wel een strakke als ze in een Lamborghini rijden of zo. Goed, later hoor ik wel dat ze zingt. I'm licking your windscreen. Nou, dan wordt het wel een stuk interessanter. Dat ik... mm. Goed, het is uh, tijd voor de verjaardagen. Ja, ja dat hoor. Alex, zing ook nog even. Ja, volgende week is het te ver, hè? Want dan is hij jarig? Dan wordt zijn dochter, wordt 18. Oké. Okay. Maar dat is dan de oudste of de? De oudste, ja. Is hij nog een prinses. Ik dacht dat hij nog geen dat die al langer 18 was. Dat wel. Uh... Nee, ze is van 2003. Over 2003. Goed, wie zou de jarig of jarige zijn geweest? Een hele bijzondere Connie Sawyer. Hij heet eigenlijk uh, Rosie Cohen. En uh, die was geboren in uh, 1912. Overleed in 2018. En uh, ze kwam in 1948 voor de eerste een comedy uh, show uh, Miss Waxler was ze daarin. En ook A Hole in the Head heeft ze inges ingespeeld. Verschillende tv-series. Echt. Ze heeft zo ongelooflijk veel uh, series uh, ingespeeld. Het is echt ongelooflijk. Deze uh, Connie Sawyer. Connie Sawyer, a woman hailed as the oldest working actress in Hollywood. Sawyer spent more than 87 years in show business as she began her career as a teen. Ongelooflijk, 105 en een van de bekendste scènes waar ze in tevoorschijn komt is dit. Oh, oh god. Oh, I'll have what she's having. Is dit dus, dat zegt zij. I have what she's having. Ja, maar en dat, dat Harry met uit Sally. Die in de film. Ja. En man Harry met Sally. Ja. Zij is gewoon een van die vrouwen die oh, aan tafel zit. Zei dat. Oh. Zij heeft ook veel belangrijke rollen gespeeld, onder andere Archie Bunker heeft een rol gespeeld. Nou, nee, ja, goed. Oh, was zij die, uh, die, uh, die dochter? Nee, ah? zij was gewoon een van de vrouwen die er gewoon aan de tafeltje zat. Meer niet. Oh, okay. Ze had gewoon een grappig rolletje. De uh, 70 shows heeft hij gezegd: The Office, uh, dumb, uh, The Dummer, geloof ik. Nou, dat soort series allemaal heeft hij ingespeeld. 105 jaar oud is geworden. Okay. Ongelooflijk. Wie nog meer? Ja, uh, Bruce Lee is vandaag uh, zijn geboortedag. Hij, hij is maar helemaal niet oud geworden. 33, de, of. Ja, ja, ja. En hij uh, ja, kan, kan natuurlijk uit. Uh, ja, uit welk land is dat? De hij is geboren in Amerika, nee. toevallig. Ja, in San Francisco is hij geboren. Omdat zijn ouders waren op uh, toeneen. Dat waren opera-acteurs. Oh. Uh, oh ja, in ieder geval, en ze speelden hier in Amerika. En uiteindelijk, uh, of daar in Amerika. Ja. En daar is hij, is hij geboren. Uiteindelijk zijn ze terug gaan naar China. Daar heeft hij nu allerlei Chinese films gespeeld. Ja. Als baby zijn dan, hè? Ja, hoe Heel bizar. En uiteindelijk uh, met zijn vader in allerlei rollen, gespe rollen gespeeld. En uiteindelijk in 1959, met 100 dollar op zak, is hij naar Amerika vertrokken. En daar werd je onder andere kom in de Green Hornet. Another challenge voor de Green Hornet. His aid Kato en their rolling arsenal, de Black Beauty. Rides the Green Hornet. Yes, the Green Hornet. Hij was Kato. En hij was eigenlijk de, de, de meester in de Kung Fu. En dan wel de eigen stijl hij ontwikkeld had. Jeto Kundu heet het volgens mij. Hij had ooit les gehad van de, de leraar Man. En die had weer de stijl Wing Chun Chao. Nou goed, ik kan het allemaal niet uitspreken, maar goed, hij was bizar natuurlijk. De dingen die je op internet kan vinden over Bruce Lee. Dat is bizar hoe hij vecht. Even een fragmentje dan. Ja. Al die geluikjes erbij komt het eigenlijk gewoon heel heel, heel grappig over, natuurlijk. Hij was ook een aanhanger van de filosofie. En een van zijn bekendere filosofieën die dan tevoorschijn komt als je op hem bezoekt is dit. Je put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Yes, be water, my friend. Ja. Oftewel, met water kan je alle kanten op. Het kan sterkst sterk, zijn, kan kan het slap zijn, het is meegaand, het, het is bijzonder. Het ja, is, met is water gewoon. water kan je iemand doden. Friend. Sorry? Het water kan je iemand doden als het bevroren is. Ja, zeker. Bang! Ja. Zo, uh, ja. Dus hij hing echt de filosofie aan. Hij kon daar eindeloos over praten. Ook, nou ja, goed, je hebt natuurlijk allemaal in de filmpjes gezien dat hij met twee vingers zichzelf opdrukt. Ongelooflijk. Het begint met één hand en het eigenlijk op twee vingers. Dat schijnt echt te kunnen. Dat is geen, uh, geen onzin. En dan kan je jezelf op trainen. Maar goed, deze Bruce Lee, helaas overleden. omdat hij namelijk heel veel drugs gebruikte. gebeurde iets in zijn hersenen. Hij kon ook een bepaald soort iets. Een, kon toevallen krijgen. En zijn arts had al tegen hem gezegd. gebruik nog geen drugs, dat is niet zo goed. En dan kreeg hij dus weer een soort toeval. En toen was niet de juiste medicatie voorhanden. en toen overleed hij. Okay. Dus dat is wel bijzonder. Vandaag is ook de verjaardag van uh, Phil Bloem. Zij wordt vandaag 76 al. Nederlands uh, kunstenares en voormalig model. En zij is dus eigenlijk uh, bekend geworden... omdat zij uh, op 9 oktober 67... Uh, geheel naakt in het VEP-Euro-programma Hoepla kwam. Jezus! Daarmee was ze de eerste... Ja, ja Hoepla! Echt zo'n ja. VEP-Euro-programma. Maar het bijzondere is dus wel dat zij uh, ook... Uh, uh, ook in 68 heeft ze naakt gespeeld... in de gevlochten film Professor Columbus... met Jeroen Krabé als hippie-koning. En uh, er schijnt dus ook een... Uh, een beeld. Ze heeft ook een model gestaan voor een beeld in, in Amsterdam. Oké. Okay. Een, een naakt. Dat naakt. Dus yes. is wel bijzonder. Geef het, was er wel een beetje klaar mee, altijd naaktheid. Want er was alleen ja. maar een voor haar naaktheid. Ja, als je daar alleen, alleen maar mee tevoorschijn komt. Dus dan is ze mee gestopt. Ze heeft nog wel geloof ik uiteindelijk in de 1997... nam ze opnieuw plaats in de stoel Wat ook bij Hoep laten te zien was. Om uiteindelijk bij een expositie voor het vlechtwerk uit Noordwolde... Okay. Ik werk uit noord Het is het, uh, beeld, het standbeeld Het Liefertje op het spuien in Amsterdam. Okay. Daar staat ze dus. En uh, het is waarschijnlijk niet zo dat bij haar. Dan, uh, net zoals bij die ene van Dalida. Dat uh, die borsten die helemaal uh, uh, uh, geel zijn geworden van het beeld. Want iedereen eraan zit. Dus oh, ja. Maar dat heb ik nog niet van gehoord van het Liefertje. Blijf met je tregels daar vanaf. Oh, kijk. Yes, oh, nou, ik vind het helemaal niet bijzonder. Is dat het? Ja. Is dat. Dat raar. Nou, daar word ik nou niet echt heel erg warm van. Ik vond het van de hoepla een stuk interessanter allemaal. Ja. Goed, vandaag zou je jarig zijn geweest, maar alle overleden. Deze man, die dit heeft geproduceerd, Mark Spoon. Hij is maar 39 geworden. Waarschijnlijk een harteval. Hij werd doodgevonden in een hotel. En uiteindelijk heeft hij hier een grote hit mee gehad. Maar ook met dit. En dit wordt gezien door de echte transliefhebbers liefhebbers als de grote klassieker. Dit heet Stella van uh, Jam and Spoon. Ik luister hiernaar en ik denk... Het doet me ook denken aan dit. Het doet me ook een beetje denken aan Go. Zelfde periode trouwens hoor. Maar goed, het is wel heel triest om te horen... dat deze Mark Spoon dus eigenlijk maar 39 is geworden. En hij heeft echt samengewerkt met heel veel andere gasten... zoals Dr. Alban en uh, nou ja, noem het allemaal... om al mensen uit de, uit de dansscene en uh, uit... Yeah. De zien ook een beetje. Goed, wie nog meer? Ja, Jimi Hendrix natuurlijk hè. Ja! Dat is eentje van de Fabulous 27-reeks. Uh, Even en een en... Jimi Hendrix zie je dan. Ja. Het blijft ook lekker dit gewoon. Nou, eh, dan denk ik bij mezelf eh, nog eentje. <hieriging> Het is gewoon luid ook, hè? Het is luid, luid gitaarwerk van Jimi Hendrix. Food doet natuurlijk. Nou, Hey Joe is volgens mij wel een van zijn bekendste nummers, denk ik. Um, ja, maar als je erop kijkt... Je komt uiteindelijk toch wel langzaam. Op, ja, maar het is ook Welk een beetje lekker. plat gedraaid. Gewoon uh, ja. uh, Hey Joe. En het is ook wel helemaal niet zijn nummer natuurlijk. Maar dit is wel weer leuker, vind ik dat. Hij stond bekend onder zijn nieuwe technieken, hij had nieuwe akkoorden bedacht. Ook zijn feedback die hij deed met zijn gitaarversterker. psychedelisch. Hij werkte rock en ook soul in zijn gitaarwerk. En zijn vader, L. Hendricks, die was, uh, kwam terug van dienstplicht en uh, toen was zijn, zijn vrouw was zwanger. Maar toen ging hij uitrekenen. dat kan niet van mij zijn, want toen was ik al in dienst. Dus uiteindelijk werd uh, Jimi Hendricks geboren en toen noemde hij hem uh, James Marshall Hendricks. En uh, uh, uiteindelijk is hij vernoemd naar de gast die zeg maar, bij zijn vrouw in bed had gekropen. Daar heeft hij hem naar vernoemd. En uiteindelijk zijn moeder, echt wel een triest verhaal. Zijn moeder was alcoholist. Kon ook niet echt heel goed voor hem zorgen. Die overleed toen ze 32 was. En uiteindelijk uh, ging hij vaker bij zijn familie op bezoek. En daar is hij geïnspireerd geraakt door muziek te maken. En uiteindelijk is hij dus uh, nou ja, de wereld ingevlogen. Eerst in Engeland, later in Amerika heeft alleen mensen noem je dat, begeleid ook. En Monterey is hier geweest natuurlijk. En het bekendste is misschien nog wel het Woodstock, Waar hij uiteindelijk natuurlijk optrad. Ja, en zeker. dat hij daar een Amerikaans volkslied totaal uit zijn voegen vandaag trok gewoon. En, nou goed, zover even over Jimi Hendrix. Ja, nog eentje? Ja, dat kan, ja, ja, nou ja, dat is een hele andere dan weer. Louis van Dijk. Louis van Dijk. Ja, die was van 1941. En uh, hij is nog niet zo lang overleden. In 2020. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, die was heel bekend... En hij speelde ook uh, met, uh, met een trio, weet je wel, ook. Met uh, Pieter van Vollenhoven en Pim Jacobs. Met oh, ja. het uh, trio Pim Jacobs en Rita Reis en zo. En hij heeft heel veel gespeeld. En ook met Cor Bakker. Dus uh, ja, het is toch wel uh, ja, een leuke, leuke man. Wat is je ja, geworden, want hij is best wel op leeftijd, toch? Ja, hij, hij was van 41 tot oh, ja. dus 79 dan. Ja, ja. ja. Ja, nou, gaarig. Goed, Louis van Dijk als laatste in de verjaardag. Hé, hey, eerst maar eens even een lekker stukje muziek hier. En straks weer de Zandvoortse berichten. Hoewel hij vandaag uitblijft, zingen we dan maar over Texas Sun. Het gebeurt nee, al dus nooit meegelop, dat hebben we niet zo heel vaak. Goed, het is uh, alweer tijd, het is half negen geweest. En we kijken even in de Zandvoortse krant natuurlijk. Zandvoortse berichten. Dagje uit in Haarlem. Ja, normaal zou ik natuurlijk geen reclame van maken. Maar ja, ze hebben hier besloten in Zandvoort om de ijsbaan... dat koekiesopje, die hele zo niet door, door te laten gaan. Dus nu hebben ze in Zandvoort, <coughs> of in Haarlem hebben ze... wonder, winter, winter, winter paradijs hebben ze uh, gemaakt... Daar doen Nadel ze een het gewoon. Overdekte uh, ijsbaan. Ja, een heel hele grote advertentie. Een uitleg erbij. Een kerstmarkt. Heb je je hebt, je hebt gluwijn. Je hebt, je hebt live muziek. Oh, waar Musikiek. is dat in Haarlem? Uh, op het uh, uh, Rijnald Park. Rijnaldapark uh, nummer 10. <coughs> en Het is op het 9 januari. En Het is, ja, het is mooi. Je hoeft niet naar Duitsland. Je kan daar gewoon naartoe gaan. Je kan Leuk. daar gewoon even uh, sfeer proeven. En je moet wel een QR-code natuurlijk hebben. Vijf euro en eigen, schade, eigen schaatsen. Meenemen? Betaal, ja, dan kan je voor 5 euro kan je schaatsen. En heb je geen eigen schaatsen, dan is het 6,50. Vergeet Duitsland. Ga gewoon naar Haarlem. En uh, hier in Zandvoort is het gewoon jammer dat het allemaal niet doorgaat. Ze vinden het toch gevaarlijk. Nee. Terwijl Sinterklaas eigenlijk heel goed is verlopen. Maar het leuke is wel dat vandaag, vanaf vandaag, dus wel. De start is uh, nu vanaf 10 uur met de kerstbomen in het centrum van Zandvoort. Hé, hey, kijk, dus, leuk. Uh, dat vind ik, dat heeft wel iets gezelligs. Vind dat mag je zeggen. Dus uh, ik ga ja. er straks wel even langs. Oké. Okay. Dus, uh... Ja, nou goed verder hebben we nog even dus de speelgoedvijver, de lachende kikker. Die heeft weer een speciale Sinterklaas uitgifte gedaan aan alle kinderen die het wat, uh, die het wat minder hebben, waar ouders niet zoveel geld hebben om hun kinderen cadeautjes te geven. Heeft een speel... de lachende vijver, nee de lachende kikker, de speelgoed, speelgoed Vijver... de lachende kikker. Ja, zijn mond vol. Die hebben heel veel uh, een cadeau gegeven en die. Uh, Speelgoed Vijf, bedankt nu weer de sponsors die dat hebben mogelijk gemaakt. Dus dat is heel erg mooi. Bedankt daarvoor. Ja, ja ik zie hier een bericht van als het aan het kabinet ligt... hebben we vanaf zondag te maken met een avondlockdown. Maar gelukkig we niet, we, mogen ja. we er wel gewoon nog ik naar buiten Ik haal ze door elkaar. avondlockdown, maar dat is niet een uh, avondklok. Dat is weer wat anders. Nee, nee, Toch? Nee. Ja. Goed, nou, andere berichten. nieuw parkeerbeleid in december in de Raad geweest. En, uh, um, daar komt december in de Raad en uh, dinsdag 16 november. Is er al ingestemd dat het gaat gebeuren? Er zijn al een grote lijnen uitgezet, uh, digitaal en fiscaal. We uh, hebben ze het allemaal bekeken. En het oude beleid is eigenlijk al ruim tien jaar oud. Het is achterhaald. Het is nu veel drukker. Er is veel toerisme. In de zomers komen er veel meer mensen hier naartoe. Dus het moet echt verbeterd worden. En er zijn nu ook weer allerlei nieuwe digitale technieken die kunnen worden toegepast. Het is efficiënter in de handhaving. En de leefbaarheid en de veiligheid voor de buurt moet ook naar worden gekeken. Er is echt een compleet plan bedacht. En dat gaan ze nu uh, nou, bekijken en uiteindelijk uitvoeren in 2022. Uh, uh, 1 juli moet het van start gaan. 1 juli 2022 moet het gaan beginnen allemaal. En de mensen die hier wonen krijgen één vergunning gratis. Als je geen eigen parkeerplek hebt op je eigen terrein komen ze dat echt controleren. Nou meneer, als je die planten weghaalt, dan kunt u hem zo over de stoep op je eigen terrein zetten. U hoeft geen verkeervergunning. Dat hoeft helemaal niet. Mocht je nou wel twee kentekens hebben op je huisadres, dan krijg je wel een vergunning. De eerste is gratis. En die kan uiteindelijk ook nog wel weer, uh, uh, hoe noem je dat... Voor gasten kan je ook nog een parkeervergunning ja, aanvragen. Voor bezoekerspas. Ja, bezoekerspas. En die kan je uiteindelijk nog wel vrij snel van het ene kenteken overschrijven naar het andere kenteken. Dus dat is ook nog wel. Dus ja, dat wij van tot... de zomer hadden. Maar, want daar zie ik niks over over het zomerparkeren. Nee, dat is niet aantrekkelijk. Dus, uh, nou, uiteindelijk weinig... willen ze ook de parkeergarages in Zandvoort wat toegankelijker maken voor mensen. Dat vinden ze ook, willen ze ook nog wel aantrekkelijk. Ja, maar ze vallen niet zo op, hè? Nee. Dus ja. daar willen ze iets aan doen. Dus, nou, komende maand uh, komt er een groot onderhoud van de bomen op de begraafplaats in Zandvoort. Er staan iets van 6500 uh, bomen in Zandvoort. Uh, en die krijgen elke vijf jaar een veiligheidscontrole, een boomveiligheidscontrole. En uh, de begraafplaats uh, het blijkt is dat een deel een onderhoudsbeurt nodig heeft. Ze zijn te herkennen aan een rood-wit lintje dat de, om de boom is ge gebonden. Het gaat een aantal weken duren. Maar uh, ze willen wel proberen dat de mensen, de bezoekers van, uh, van de begraafplaats... zo min mogelijk last hebben van uh, al het werk. Ja, snap ik. Dus het kan toch een hoop lawaai zijn. Daar ja. zag ze gisteren ook bij, bij een iemand, een ouder iemand met bladblazers, met een een heggenschaar bezig. Ik je, jezus, wat een lawaai, zo'n klein tuintje, zeg. Het ja. heb je niet, kan je niet, is het niet geruisloos, nou, echt zo'n motor hegenschaar. die echt dat je denkt, jezus, dubbele opbescherming, gewoon mee. Meer kans voor de Stanfordse kinderen. De, raad, de raadsvergadering van 26 oktober... als fractievoorzitter Mike Kober al een beetje aangezwengeld. Er moet echt iets komen. Er moet echt meer komen voor die kinderen om ze eh, sneller op te pakken. Het is eigenlijk een andere leefstijl moeten we gaan aanmeten. Want het schijnt uit cijfers dat in Zandvoort... meer middelen worden gebruikt bij kinderen. Er is meer drank, meer drugs. En dat baat toch grote zorgen. Het is ooit in Noorwegen, in Zweden... Geloof ik, een van die landen is het uh, IJsland. IJsland. Daar hebben ze jongeren ook eerder opgepakt. Na, bijvoorbeeld na school meteen opvangen. Allerlei activiteiten aanbieden. Want daar was, de, de IJslandse jongeren gingen ook helemaal de verkeerde kant op. En uiteindelijk is daar heel, goed, uh, heel veel dingen bereikt. En dat willen ze in de ook gaan doen. Ja, ik heb daar een special over gezien over IJsland. En het was gewoon van, uh, als jij wil accelereren in sport... dan kan je gewoon niet drinken, punt. Nee. En uh, dan zijn ze ook heel serieus in de kinderen. Dat ze denken, van, ja, ik wil wat bereiken. Ja. Dus uh, ik ga mijn lichaam niet ondermijnen met alcohol. En ze hebben uh, in gemeentes hier in Nederland ook een paar... bij zes gemeenten hebben ze het ook geprobeerd. En dat, dat slaat aan, dat werkt goed. Ja. Dus ja. Zandvoort wil uh, daar ook in meegaan. Mooi. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, zeker. Het schijnt dus dat alle weekendkaarten voor de Grand Prix van Zandvoort... in september volgend jaar, die zijn al uitverkocht. Nee. Ja, een groot uitdeel van de kaart voor 2022... was al vergeven aan de fans die er dit jaar niet bij mochten zijn. En uh, voor de overgebleven beschikbare plaatsen voor komend jaar... konden mensen de afgelopen weken tickets aanvragen... Maar de vraag blijkt gewoon groter te zijn dan het aanbod. In de week van 6 december krijgen de racefans te horen... of hun tickets zijn toegewezen of niet. Dus uh, ja, ze hopen dus gewoon echt dat het uh, volgend jaar... dat gaat een van de mooiste Grand Prix's worden. En het fijne is dus natuurlijk dat het in september is. Dus het is de hele zomer geweest. En dan uh, is de eventuele COVID-rug... Uh, de... op zijn laagste punt. Ja, oké. Okay. Want dat is gewoon wel zo na een hele zomer. Ja, dat is waar. Ja, dus nou, zijn ik ben weer buiten. Opnieuwd. Maar er is wel weer een nieuwe variant bedacht. Ook, uh, bedacht. De Omicron. Ja, ja, ja, ja. De broodje Omicron. Ja. Maar goed, uh, het is tijd voor de Jolande Keuze. En uh, wie was er vandaag nog meerjarig ook weer? Ja, dat had ik gezegd net. Dat was ja. uh, iemand die zat in Genesis, de Daryl Schirmer. Echt nooit van die man gehoord. Terwijl ik er wel heel veel Hij is dus een Amerikaanse Fusion-gitarist. Ja. En hij was vanaf 78 tot, tot, tot aan uh, de toenheid Turn It On Again. In 2007 was hij gitarist bij uh, de live-up van Genesis. Hij was nooit formeel lid van die band... maar hij heeft al die jaren... 22 en 7, dus 29 jaar heeft hij daar dus uh, gespeeld. Zo. So. Nou, live optredens dus ben ik nooit zo van. Ik hou een beetje van strakke werk... dus we draaien gewoon toch een stuk van Genesis. The Lamp Lies Down on Broadway. Goeie oude tijd. him as the neons dim to the coat of white Ik moet zeggen, de eerste keer dat ik het album luisterde... moest ik er toch wel erg aan wennen. Het is apart. Het is soms ook wel middeleeuws bij. En dit Lens uh, Lies Down on Broadway... is net een beetje het album dat uh, kwam toen Peter Gabriel dacht... van nou, ik heb je gezien in, Ik heb je helemaal gezien. Zo ik ga lekker solo gaan. Salisbury Hill komt toen van hem uit, volgens mij. Dat was toen een grote hit. Maar goed, dit was uh, Phil Collins... Als zanger bij natuurlijk uh, Genesis. Maar die was niet jarig. Dat was namelijk die andere man die altijd meeging op tournee, die 29 jaar gewoon niet genoemd is. Die gewoon doodgezwegen is. Ja, ja, hij was niet officieel lid. Ik nee. krijg je dan gewoon uh, het minimumloon? Een tientje per uur? <laughs> ja, want daar hadden we het toch over ook. dat het minimumloon dat uh, dit jaar... Is het... Uh, wanneer was het nou? Welk jaar? Oh god, dan moet ik nou even heel snel kijken. Ja. Want uh, het was dan dat voor het eerst dat het echt minimumloon kwam. In 1968. Oh, Oké. Okay. Voor de Nederland minimumloon in. En uh, het was toen echt... Uh, 100 gulden per week was het toen. 100 gulden per week. En nu is het dus uh, rond een tientje per uur. 10 euro. Maar ze, er zijn nu uh, nieuwe onderhandelingen geweest. Er is... Een, een nieuw CAO. Ja. En uh, het is wel de bedoeling dat hij aangenomen wordt. Dus als je lid bent van de FNV kan je wel stemmen. Hè? Dat moet je wel doen. Dus als hij niet doorgaat, dan is het alles weer weg. Maar het minimumloon, het wordt dan nu 14 euro per uur. En dat is het, zeker voor de lage inkomens, is dit natuurlijk wel heel fijn. Ja, zeker. Ja, ja, Want ja, ja, het, ja. het minimumloon bij 40-uur werkweek is iets van 1700 euro. Maar ja, dat wordt dan toch wel, misschien wel 2000 of zo. Zo. Want als jij 4 euro per uur meer gaat betalen, Dat is een hoop dat geld hoor. Vier, ja. Dus uh, mensen, stem als je, als je lid bent van, van, uh, van een uh, vakbond, stem erop. Want het is echt uh, zeker voor de lagen. Kijk, wij hogen nou, Wij worden er niet wakker van. Wij liggen er niet wakker van. Het is, ja, we hebben gratis, hierbij. We Zie hebben hier man, ja. man, man. Ja. man. We zijn die fruit te branden, wij, wij oudjes. Maar we gaan weer heel veel geld naar huis. Ja, zei, iedere zaterdagochtend. Eigenlijk man. is het ook wel raar eigenlijk. Dat je denkt van. De jeugd heeft het geld nodig. Weet je wel. Op een gegeven moment zitten ze in de dertig, ja. hebben ze allemaal kinderen, moeten ze alles gaan regelen. Echte netwerken. En ze verdienen nog, nog aardig. En wij oudjes. Eigenlijk. Is de, de rekker een beetje uit. Sorry, ik vul het even in voor alle, alle oudjes. Ja. En we, we hebben een loon in huis. We hebben geen kinderen meer. We zijn maar aan het potten. Het huis is ja. half afbetaald al. Nou, bijna helemaal misschien. Ja, ja, ja. Je, eigenlijk, eigenlijk moeten we misschien gewoon wij loon gaan inleveren, oudjes. En dat meer aan de jongeren geven. om te kijken ja, of Maar zij... we hebben ons hele leven er hard voor gewerkt. Oh ja, dat was het. Ik heb ook zo weinig verdiend toen ik jong was. Ja, zeker. Ik heb ik er zo hard voor gewerkt. gepast voor drie gulden per uur. Weet je wat, als je dan bij een baas aan de kant wordt gezet... ja, maar ik heb al zoveel lust en zaligheid hier gegeven. Gastje, je bent er gewoon voor betaald als je gewoon plat kijkt, hè? Ben Je bent er gewoon voor betaald. Ja. Ja. Ja. Nou, goed, ja, ik, ik wil makkelijk... Ik, omdat ik blijf uh, vinden dat zeker mensen die, uh, die, die, die schoonmaken dat soort dingen... ik vind toch wel, het is wel vrij laag betaald allemaal. En dat mag best wel een beetje omhoog. Maar dat zullen geen vijftiger zijn die schoonmaken. Nou, er zijn toch een hoop dames die nog ja? doen erbij. Die nog wel, oké. Een Oké. Nou goed, dat is ook moeilijk om in te schatten. Waar moet je de grens trekken? En nou goed, we moeten ouderen geld gaan inleveren omdat ze het meer nodig hebben. Ik weet het ook we wel. We moeten gewoon wat eerder dood gaan, eigenlijk. Wat? Zeg, toe even normaal joh, gek. <laughs> nee, dat moet ook niet. Nou, ik weet niet of ik maar hier nou, allemaal ik, mee eens ben. Nou, ik, ik ben het er wel mee eens dat ik geen zin heb om... Uh, als ik als plantje een plantje ben, dan mag je bij mij stoppen met water geven. Okay. Als ik een plan ben. We gaan hier straks een contract op, teken, op zetten. En okay. daar gaan we wat dingen inzetten. En als ik ze bespeer, bespeur bij jou... dan uh, is het klaar. Ja, Ja, dan moet ik op zoek gaan naar een vervanger. Nou, dat vind ja, ik dat wel een nou, we blijven het voorlopig... Uh, ja. staan we nog redelijk in de bloei. Zeker, we staan Tot. in de bloei van ons leven. Goed. Voordat we naar de drank grijpen... maar dat is niet meer zitten... maar even een plaatje. Wat de fuck, dit gaat over drank, joh. Hé, hey, hé. Hey. Hartstikke idee. Well, she had a little shot of Jack. Size so that, can't complain. Just trying to do the dang thing. Might change the oil in my truck. I ain't paying no 35 bucks. Kids need shoes, mama needs Levi's. And I'm just trying to keep my daughters off the pole. Hij doet er een laconiek over. Hey hey, I try to get out of AA. Geniale tekst ook gewoon. Hij heeft een album uit. Country stuff, the album. Maakt soms ook wel een beetje popmuziek. Nu zit hij een beetje schurig. Schurigert hij zo tegen de country aan. Huh? En loop je hoor. door. Hey hey hey. Wat een goed idee. Blijf jij maar uit de AA vandaan. En ik heb het over Walter Hayes vandaag nog in de krant te lezen. Leuke stukken altijd weer. En het was natuurlijk vorige week, was het afgelopen maandag of was het weer? Vorige week maandag of zo dat de Russen natuurlijk uh, een ruimtestation of een, nee, ze hadden een antisatellietwapen en ze wilden een, um, een satelliet even uitschakelen om te kijken of het goed werkte. Dat hebben ze gedaan. En uiteindelijk zijn die deeltjes uh, de ruimte ingeschoten want dat is gewoon groot Puin wat je dan maakt natuurlijk. Ja. En dat kan je niet zomaar bij elkaar vegen. Dus dat gaat dan met 27.000 km per uur in een baan om de aarde. En dat brengt gewoon heel veel andere gasten gewoon in gevaar. Hè? Je hebt natuurlijk Amerikaanse stations daar. En je hebt natuurlijk nu ook een Chinese station die daar rondhangen. En die hebben allemaal zoiets van, wat een idioten gewoon. En nu zijn ze bang dat ze daar in de ruimte toch weer een soort strijd krijgen. En dat want we wat hebben. Meer, meer landen hebben die anti-satellietwapens. Uh, geactiveerd. En zijn daar aan testen aan het uitvoeren. En hier op de aarde proberen ze natuurlijk allemaal... geld los te peuteren voor defensie. Maar dat is gewoon op de aarde. Het schijnt zich nu te gaan verplaatsen naar de ruimte. En dan zou je denken, wat kan je daar nou aanrichten? Een beetje satellieten die hebben beschadigd, Hallo, lekker boeien. Nou, het schijnt dus wel dat er wel een drama kan ontstaan. Want de mobiele telefoons kunnen uitraken. Die kunnen niet, uh, niet werken. pinautomaten vallen dan uit... Alle elektriciteitscentralen gaan eruit uitvallen. Want dat wordt allemaal aangestuurd via satellieten, schijnt het. Oh, ik ga zo nog en... even pinnen nu je het over hebt. Laten ja, cashgeld. En in de VS hebben ze dus dagelijks hebben ze de last uh, van die, die GPS-problemen. Uh, en dat kan oplopen tot een miljard dollar schade, economische schade. Dus dit, is, dit moet echt moet goed onder de aandacht gekomen. En hier moeten ze echt iets aan doen. Dus er moet een budget voorkomen. Oké. Okay. Yep. Ken jij het uh, Big Balls, Densje? Yeah? Dansje? Nee. Nou, dat schijnt dus uh, als ze uh, basketballen scoren... dan uh, grijpt ze over, uh, over hun broek heen, gewoon buiten... en dan uh, zo, uh, doen ze zo'n uh, heupdansje, uh, de schouders. En uh, dat schijnt dus gewoon, als je dat doet bij de NBA... Ja? betaal je gewoon 15.000 dollar boete, Dus Dat is wel een duur dansje. En, is dat en de dan... afgelopen woensdag uh, scoorde dus de 36-jarige James LeBron... die uh, scoorde dus uh, een driepunter... En hij vierde dat dus door over zijn broek heen naar zijn kruis te grijpen. En ja, het is heel populair onder basketballers, maar... Uh, Komt het nee, uit de, de computergame, uit de gamewereld? Dacht ik zomaar. Nee, je ziet ze wel inderdaad. Je kan ze uh, soms wel even laten dansen en zo. Maar eerder deze week was James al voor één wedstrijd geschorst... omdat hij ook al uh, iemand... Uh, een klap had uitgedeeld en nu uh, bang, dit weet ja, je Dat is minder erg, maar zo'n dansje, dat, is echt, dat doet ja. het, de het das om. Ik denk, dan moet we gewoon zeggen dat hij die, die 30 moet betalen... en 15 aan diegene je die, geen, die, die, die uh, smack on the back. Ja, smack on the head. Ja. Goed, ja, op, een dan op, dansje op je dus. Maar het dan. heeft te maken dus dat ze geslachtsdelen vasthouden. En niet ja. dat opzien of zo? Men, dus dan doen ze dat... big balls, de big balls dansje. De big ball dance. En dan gaan ze er misschien ook allerlei dingen daarin dragen... om te laten zien, kijk eens hoe groot hij is. Ja. Zoiets of zo. Ja. Nou, nee, het is toch onschuldig. Maar goed, het is ja. misschien ook... Ja, Waar eigenlijk. Ja, ik vraag wel wat, uh, wat de boete is nu... Voor, dat je je shirt met voetballen... dat je dat dan over je hoofd doet. Oh, ja. dat, dat, dat mag ook niet. Dat mag ook niet, nee. nee want dat werd gegeven. Is dat ook 15.000? Nou, het, het liep wel op want, omdat al die gasten... Natuurlijk in de vrije tijd alleen maar aan het sporten zijn... om zo'n zo gigantisch mooi bovenlichaam te krijgen. Maar en dat, dat doen ze echt voor het geld, hoor. Niet ook voor het bovenlichaam. En uiteindelijk willen ze het ook allemaal showen. Hè. Dat ja. willen ze echt, het zijn allemaal showbinkjes. Dus houdt ja, dan hou mee op. Houd daarmee op. Dat is het ding. Dat is helemaal niet nodig. Rent gewoon achter die ballen aan. Dat is natuurlijk veel. Daar hebben we veel ja. meer aan. Dat vind ik ook zo nuttig om achter die bal aan te rennen. Echt, ik vind het echt heel, schat, heel schattig. Een man die achter een bal aan redt. Ja. ja. Dit doet erg denken aan. Ja. Diamond. Ja, precies. Die bent. Maar goed. Hier Jonathan Bree. After. Waiting on the moment. I am on to Karaoke and sheepsucky. Now I can sing and go to sound. It's not the same. Now I'm just waiting on a m- waiting on dat een man in zichzelf te bazelen. Ik wacht op het moment. Oh. En? Wanneer gaat dat gebeuren? Dat moment? Ja, ik wacht nog even. Nee, nu dan? Nee, ik wacht nog even op het moment. Herken ze wel? Twijfelaars. Oh. Twijfelaars. Is, is dat nu het goede moment? Nee, ik weet het ook niet. Ik weet niet wanneer het goede moment is. Je wil gewoon de, de muziek stoppen en weer... Uh... Ja, ik dacht dat het nu het goede moment was... om de muziek te stoppen. Eigenlijk. Dat dacht ik zelf ook. Uitstekend. Goed, die we eigenlijk nog vergeten... waar hij jarig is vandaag, is dat ook deze man... Ja. Denk niet zwart-wit. Zwart, Ik heb het over Frank Boeien. Zeg me dat het niet. Ja, Frank, echt. Je 65ste 65 oh. levensjaar is ingegaan. Me, ga je stoppen of dat ga je gewoon door? Is... Ja, het is wel waar, Frank. Echt waar, je bent heel oud geworden. Ach, Ooit begonnen natuurlijk. Uh, heel in de, in, oud. Ja, in de jaren zeventig, onder leiding van Rob de Nijs, heeft hij nog een paar nummers opgenomen. Oh, Riet, Man, Riet Janman. Jan-Janman. Jan, Jan Jan Riet de Janman, die speelt nog op de toetsen. En Jody Pijper deed ook nog iets. Oh, jij ook nooit meer van, van Jan Rietman? Nee. Los vast, hè? Maar hmm. ja, goed, uh, verder, uh, hij heeft pas geleden ook nog uh, aardige jongens uitgebracht. samen met uh, uh, Henk Hofstede. niet? Ja. Ja. En uh, Henny Vrienden, dat is ook allemaal aardig. Ja. Goed, hij wordt er eigenlijk 64, dus goed. Je hebt ja, nog we, één bericht. Uh, ze zijn dus duivels. Uh, Madonna is woedend over verwijderde Instagram-foto's. Want er waren dus een aantal foto's die stonden gewoon op haar eigen account. En uh, wat is daarop met een blote tepel te zien? <tie> nou, ze zegt ook echt van, van ja, ik post deze foto's opnieuw omdat Instagram mijn beelden zonder aankondiging of waarschuwing verwijderde. En als reden lieten ze mijn management weten... dat er een klein deel van mijn tepel te zien een was. Een klein deel? Hoe ja. groot is dat ding dan van her ja, haar? Is nou, een stroopwafel of zo? Ze zeggen, het is werkelijk niet te geloven... dat het nog steeds in cultuur leven dat een vrouwelijke tepel niet getoond mag worden... terwijl uh, die tepel ook baby's voedt. En hoe kan het dat de mannelijke tepel niet als erotisch wordt gezien... en het internet daarmee overspot wordt... en vrouwelijke billen mogen wel overal getoond worden... En dat is ook zo, hè. En, uh, haar fans prijzen haar. Want uh, het is ook zo, van, ze ziet er gewoon goed uit. En, ja. uh, en uh, je mag ook best wel vieren van... Uh, God, wat, wat was ik toen mooi. Ik ga die foto delen, weet je wel. Ja, ja ik uh, denk, ja. Wij en Marne hebben daar helemaal geen probleem mee. Nee, toch? Nee, zeker niet. Nee, maar ik vind het ook niet... Uh, ja, net als met die uh, nipplegate toen... Met die uh, dame die... Uh, dat was die niet eens Jackson. een tepel te zien. Janet Jackson, het ging zo snel, je zag niks. Je zag alleen het vlees, maar verder geen tepel. Nee. Nee. Dat vind ik ook helemaal geen porno, geen Gewoon echt, hou eens lekker op. Jocht, ja. nou. nou goed, laatste plaatje voor 10 uh, uur. Na 10 uur, goeiemorgen worden. Het team is er alweer gearriveerd in ieder geval. Dan weet je dat in ieder geval. Wij gaan het weekend in. Ja. Vandaag nog even vier dat we vrij zijn. Yo, ik, ga, ik ga tot 12 uur uit. Zeker. Gaan we gaan maar los. Mooi weekend. Hoi. Hoi. And what you had was not enough your wings were clipped mouth was dry you sold a gift that is why